Al net schud met het NOS-journaal. Steeds minder kinderen in Finland hebben astma of andere allergieën. Dat komt door een landelijke aanpak waarbij kinderen meer in de natuur spelen. Door het contact met schimmels en bacteriën wordt hun immuunsysteem getraind, waardoor ze minder ziek worden. Sinds 2000 is het aantal mensen met astma in ons land bijna verdubbeld. Het Longfonds pleit er daarom voor de Finse aanpak ook hier in te voeren. Kinderen moeten volgens hen ook hier de kans krijgen meer in de aarde te vroeten. Rusland gaat door met pogingen om de door Oekraïne bezette regio Koersk helemaal te heroveren. De waarnemend gouverneur van de regio meldt dat er in de heroverde gebieden is begonnen met het onschadelijk maken van landmijnen. Rusland claimt de stad Soetja te hebben heroverd, maar Oekraïne heeft dat niet bevestigd. Het Oekraïnse leger zegt wel dat er veel gevochten wordt in Koersk. Canada gaat opnieuw nadenken of het land nog wel gevechtsvliegtuigen van de VS wil kopen. Defensieminister Blair twijfelt of dit het goede moment is... nu de Amerikaanse president Trump zegt Canada bij de VS te willen voegen. Het gaat om een deal ter waarde van omgerekend ruim 12 miljard euro voor 88 vliegtuigen. Die moeten de verouderde luchtmacht van Canada vervangen. Ook Portugal heroverweegt een soortgelijke aankoop. De Britse premier Starmer leidt vandaag een online vergadering... met wereldleiders over de oorlog in Oekraïne en een mogelijk staakt het vuren. Hij wil daarmee voortbouwen op de top in Londen van vorige week... waar Starmer een coalitie van bereidwilligen aankondigde. De landen die zich daarbij aansluiten... moeten Oekraïne veiligheidsgaranties geven... bij een vrede- of een wapenstilstand met Rusland. Het weer, droog en grotendeels zonnig, bij een graad of acht...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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Morgen, ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Zandvoort. Ja, dat is dit weer. Goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Ger. De, de, de, de, de, de, een hele vrolijke dag, want de kampioen is weer begonnen. Ja, inderdaad, de kampier, En uh, wij zijn en uh, als... afgetrapt. Enorme Grand Prix-fans voor 1 ja, fans En ik hoorde dat jij om 6 uur alweer voor de televisie zat. Ik zat om 6 uur weer uh, gepikt, met Steven. Ja, ja, ja, met een kopje ja, ja, koffie ja. stond ik klaar. En, Heb je genoten? Uh, ja, ik vind het altijd wel. Te, ja, het wordt dus, wel een heel bijzonder uh, seizoen, denk ik. Het wordt een heel bijzonder seizoen. Dat ja, ook, het ja. ligt heel dicht bij elkaar. En Viert, met veel viertien, rookies, hè? Ja, 14 ja, ja. ja. is wel veel. 14 op uh, ja. Norris en. Maar ja, de eerste 15 staan binnen een minuut. Nou, binnen een seconde. Was een eigenlijk. seconde. Ja, dat sorry. lijkt me ook, ja. ja een seconde. <laughs> maar, uh, nee, maar goed, uh, hij had nog wat foutjes in zijn laatste run, heb ik begrepen. Ja, dat viel... Nou, het viel ja, maar me ja, was, uh, Hij was, uh, hij was uh, uh, redelijk uh, tevreden met... Hij, het, zit er, uh, uh, hij zit er redelijk bij, dat ja, het zo zeggen. Ja, en dan gaat morgen regenen. Nou, ja, morgen regenregen. Dan ja. weet jij wat er gebeurt. Niet? Ja, dan wint Norris. Uh, sorry, dan wint het verstap, <laughs> inderdaad. Nee, <laughs> ja, dat dat ook. ja, dat lijkt me duidelijk. Dus, uh, we gaan weer een programma maken. Goedemorgen, wat gaan, gaan we allemaal doen, Gerrit? Ik heb hier een lijstje voor me. Ja, we gaan beginnen met straks een interview met Nigel Lancaster van Golfclub Zandvoort. Is al aangeschoven. Welkom Nigel. Goedemorgen. We Goedemorgen. Goedemorgen. Zandvoort. Daarna hebben we Walter Sams die gaat praten over 200 jaar Zandvoort als badplaats. Ja, dat is leuk. Dan hebben we Donna Corbani over de Open Dag Lang leven de kunst in samenwerking met Pluspunt. Ja. En in de tweede uur, tweede uur we hebben we Gertjan Bluis, Gertjan wethouder over, ja, over... PSU en de vooral ja. in de krocht. Precies. Uh, Mar uh, Marianne Rebel komt langs over de kinderkunstlijn. We zijn wel Bel heel goed bezig of... met kunst. He, ja. Ja. ja. Het is Mar Marianne hè, Rebel. Marianne Rebel. Uh, en Willem komt nog langs. He, want er is morgen weer een classic uh, concert. Ja, en dat is heel uh, leuk. hè. He, dat classic concert. Ja, er is een soort cabaret erbij. He? Ja, dat is ja. echt waanzinnig. Ja. Ik heb het gezien op, uh, op YouTube. Oké. Okay. En uh, ik, ik vond het zelfs... Uh, Bed Flow heet het. Ja. En ik vond het zelfs zo leuk dat ik dacht van... Uh, misschien dat ga ik wel ja, even langs. Ja, je hebt gelijk ook. Morgen vanmiddag ja. om drie uur. Precies. Uh, we gaan even... Even een muziekje draaien en daarna gaan we praten met Nigel Lenkester over Duintjesveld en, uh, en de Golopbaan onder andere. Dus uh, Dolly zit aan de knoppen. Welkom Dolly. Ja, ik, uh, alle knoppen zijn voor mij vandaag. Alle knoppen zijn voor jou. Ja. Nou, laten we het uh, leuk muziekje horen. Wij blijven er vanaf, maar laat maar een leuk muziekje horen. Als het ja, laten we met een gezellige beginnen. Nou, kijk eens aan zich. Komt ie. The Right Side One. The Right Side One. Ja, dat kennen we en, nog wel. Als ik hoop. Uh, uh, Als u, u, u wilt uh, starten natuurlijk. En meestal start hij wel hoor. Ja, dat lijkt me ja. ook. We... Maar geen geluid. Maar geen geluid. Oké, okay, en anders gaan we Ik gewoon... Uh... Het aan licht. Ander, anders beginnen we zo met, uh, met het gesprek uh, ja, over Duintjesveld. Ja, duinkesveld. Uh, uh, daar is uh, Nigel Lancaster, uh, eigenaar van uh, uh, The Dune's. Oh, goedemorgen. Go goedemorgen. Goedemorgen. Go de, goedemorgen. goedemorgen. Uh, die is daar erg bij betrokken natuurlijk. Hij zit op uh, het hele, hele terrein zeg maar, van Duintjesveld. Um, want jij, hebt een, uh, jij bent begonnen met een, een, een enquête uh, waarin, waaruit zou moeten blijken wat de behoefte is van de zandvoerders uh, qua sport. Dat klopt hè? Als je, ja. Heb ik het heel kort uh, uitgelegd? Ja, eigenlijk kort door de bocht. Ja, kort door um, de bocht. Kort door de schuiflakken. Ja. Um, die, um, afgelopen jaar is een stadnotitie uitgeschreven door de gemeente voor het uh, onderzoek naar, naar Duintjesveld. Ja, ja. Um, ook bij betrokken bij Nieuw-Noord. En de eigenlijk de hele omgeving. Mm -hmm. ja. Daar aanleiding daarvan, en ook ik was um, uh, afgelopen week bij die raadsvergadering over het Bad Huisplein. Nou, mm -hmm. ja, vorige week. Overigens twee weken geleden. Ja, ja. Ja, ja. En uh, natuurlijk die um, discussie over participatie. Ja, ja. Uh, omdat op een gegeven moment, wat is waar, wat is niet waar. Mm -hmm. Dus nou, een beetje naar aanleiding daarvan, mm. is een, uh, eigenlijk de, Zandvoort, de Zandvoortsgemeenschap bij te trekken bij wat wil men op Duintjesveld? Yeah, what ja, wat wil men op Duintjesveld? Omdat uh, tegenwoordig met alle maatschappelijke problemen wat je hebt... met de gezondheid en um, uh, ook de, de sprake mm -hmm. van de btw-tarieven... dat verhoogd wordt in, in de sport. Er zijn heel veel maatschappelijke problemen. Ja. En natuurlijk, sport kan daarmee verbinden. Sport kan een heel belangrijke rol in het spelen. Maar is Duintjesveld niet al ingevuld? Ja, het is al ingevuld, maar er is een staatnotitie. En uh, twee jaar geleden zijn een aantal bijeenkomsten geweest... Um, georganiseerd vanuit Sportservice Kennemerland, waarbij uh, wij zijn bij betrokken, de hockeyclub was bij betrokken, voetbalclub Lions Corbe, Sporthal. om te kijken als er meer samen kan gewerkt worden. En uiteindelijk er volgens mij zijn er drie bijeenkomsten geweest, ook bij de Jodeboels de Boel zijn we geweest. En de Wil was aanwezig uh -huh. om samen te werken, om beter te kunnen inrichten en een beter soort samenwerking. Maar wat kon, wat kon eruit dan? Ik bedoel, uh, ja, eigenlijk niks. Het gaat gewoon oh, in de laag. Het schiet niet op. Wat je wel merkt is: de Wil was wel aanwezig. Uh -huh. Er zit een heel groot uitdaging um, van gebrek aan vrijwilligers. Uh, discussie van uh, teruglopen van, van, van leden. sporters ja. teruglopen van leden. En hoe kunnen ze eigenlijk mee, meer samenwerken? Mm -hmm. Er was ook een, uh, een aantal mensen bijgekomen vanuit Utrecht, van een omni-vereniging, hoe ze dat hadden georganiseerd. Zo'n mm -hmm. so, eindelijk twee, twee, drie workshops waren georganiseerd. En eindelijk, eindelijk, iedereen was positief. Ja, maar er is verder helemaal niks gebeurd. Ja. Dat, is het, dat, dat ik, komt op neer. Ja, ja, het komt natuurlijk een andere, andere uh -huh. tijden veranderen. Natuurlijk. Het is een wisseling van de wacht geweest uh, van, uh, in de politiek. Ja. Dit ja. had in, je moet het hele verhaal opnieuw eigenlijk uh, ja. een beetje opstuigen. Dat was onder onderwethouder ten haafde, overleden? Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh. Uh, eindelijk naar aanleiding van Lars Carré. Ja, ja, uh, ja, Lars ja, had ja. dat een beetje om natuurlijk in zijn portefeuille. Ja, sport zit ook in. En uit van haar teamservice Zandvoort, die had een beetje de rol daarin. Nou, uiteindelijk gebeurt er weinig mee. Ja. En natuurlijk, we zijn zeven um, dagen beweegzaam op de locatie. En wat je ziet, is je ziet eigenlijk hoe effectief is het locatie zelf voor gebruik, voor, uh, voor bezettingsgraad. En um, ja. ik was daar vanochtend, ja, het is druk. Het is heel druk. Ja, voor de in de sporthal uh, waarschijnlijk. Nou, er ja. zijn een aantal um, uh, voetbalwedstrijden nu ook gaande. Ja, uh, hockeywedstrijden, jeugd natuurlijk. Ja. Ja, jonge maar jonge. vanaf twee vanaf uur vanmiddag is het gewoon leeg. Ja, ja. Dus er is en wat die gebeurt ook in Zandvoort. Iedereen vist uit dezelfde vijver. Dus alles wordt geconcentreerd op bepaalde tijdstippen. Zeker vooral met de kinderen. Heb je al enquêtes binnen? Ja, We hebben het uitgezet via mail met onze spelers. We hebben nu al een stukje 200, 300 al binnen. Oké. Ja. Er komen daar. Bijzondere dingen uit? Nou, ik heb het niet, niet echt nagekeken, maar het geeft het een beetje tot in de met, met maai om te kijken daadwerkelijk. Mm -hmm. Maar ik, we kunnen het niet alleen. Mm -hmm. Dus we, um, wij hebben ook ons alleen aan zijn eigen vijven van, van mensen. Dus eigenlijk hebben we hulp nodig. Ja, maar, maar goed, jij begint hiermee. En, uh, ik had het je vorige week ook een keer gevraagd. Wat, wat, wat, wat verwacht jij nou? Ik bedoel, je, je hebt een club, je hebt een voetbalclub, dus er zijn leden. En, uh, uh, uh, eindelijk, eindelijk verwacht ik niks. Oh. Uh, als je geen verwachting hebt, dan kun je ooit nooit, nooit teleurgesteld worden. Nee, maar hoe kan je zeg maar, die, die velden dan beter benutten? Hoe? Ja, maar dat, dat weet ik nog niet, Hans. Ik oh. weet ook niet dat het bezettingsgraad um, in verband ook met die uh, golfbaan zelf... Mm -hmm. um, hoe kunnen we dan... Um, met z'n allen de koppen bij elkaar zetten... Ja. en iets creëren. Uh -huh. Om natuurlijk... je hebt een, een, een, een ambtelijke molen... je hebt de politiek... dat ook ideeën ook over hebben. Ja. Um, en uiteindelijk, maar je hebt de bevolking. Uh -huh. En uiteindelijk als, als de bevolking... Uh, iets totaal anders wil... Ja, dan misschien moeten we daarop inspelen. Ja. Uh. Ah, er is 28% van de Zandvoort, is lid van een sportvereniging. Ja. Vind je dat hoog? Of zeg je van nou dat kan, dat kan beter? Ik, ik denk je moet 100%. Ja, oké, okay, uh, maar... De, de... Als het 100% lid is, dan, dan hebben we weer velden te weinig. Tuurlijk, maar, tuurlijk, maar dan, dat is de volgende uitdaging. Ja, ja, dan er ja, moeten ja, nog ja, meer velden ja, bij komen. Ja, ja. Dus, um en wat je merkt is, that, natuurlijk, je praat over het verenigingsleven. Mensen zijn lid van een vereniging. Maar hoeveel individuele sporten zijn er? Mm -hmm. Afgelopen week is die uh, bootcamp uh, geopend. Het ja. ziet fantastisch uit. Mm -hmm. Ja, het ja, ziet er mooi ziet, uit. Het ziet echt heel mooi uit. En wij merken ook nu dat... En, uh, af en toe kinderen gaan daar in de ringen hangen. Ja. Um, uh, zelfstandige sportinstructeurs gaan het ook voor gebruiken. Moet wat bekender worden waarschijnlijk nog? Ja, maar dit hoop, dit, dit, ja, als het eenmaal uh, bekend is, mm -hmm. dan langzaam begint het. Ja. Dat is een beetje hetzelfde verhaal met in. Ja. Ja. Ja. Dus ik moet bekendheid creëren. Mm. En op dit moment heb ik, nee, heb ik gewoon geen verwachting daarvan. Mm. Omdat wij kunnen ideeën hebben. Maar er zijn altijd heus wel andere, betere ideeën of andere ideeën. Misschien ideeën, ik zag iets heel snel voorbij komen of een atletiekbaan. Ja. Nou, um, ik, heb, ik heb hem ook ingevuld. Ik heb een uh, kartbaan. Ook. Ja, ja, nee, ja kartbaan is natuurlijk. Ja. Ja. Ja, wat is nou beter in Zandvoort dan een kartbaan? Een nou ja, buitenbaan. Ja. Ja. dat lijkt me enig. Dus, nee, dat dus, kon, dat dus is dat op een gegeven moment, het is het niet de kwestie wat, wat niet en wat en wel kan. Maar hoe ga je iets inrichten? Hmm. Hmm. Ja. Um, uh, en hoe ga je op bepaalde tijdstippen En wat je wel merkt is, dat, um, uh, wij hadden ook dat probleem in verband met uh, wedstrijden van jeugd. Hmm. Uiteindelijk, ja, de kinderen zitten op school... Dus iedereen organiseert alles op een woensdagmiddag. Ja, maar dan zijn die scholen dicht natuurlijk. Ja, ja. maar als jij een, een betere samenwerking, dat bij wijze van spreken de hockey organiseert om twee uur, de voetbal organiseert om drie uur, wij organiseren om vier uur, een andere organisatie om vijf uur. Dan eigenlijk, je, je sociaal opvang is ook geregeld, mm -hmm. smiddags. Ja. Um, en dan met die idee van professionele begeleiders, ja. dan heb je middelen om dat te kunnen doen. En dat is wat ik merk op dit moment, is iedereen heeft de hekken omhoog gezet. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn er veel zoveel hekken. Nou, maar goed, er kunnen wel mensen invullen, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, oh, badminton. Mag. Maar als er maar twee of drie zijn, ja, dan kun je hier geen badmintonclub Ja, uh, maar je moet één een, een heel mooi voorbeeld. Um, ik kom uit een heel klein dorpje ja, in mm -hmm. Engeland. Dus ik ook. Ja. <lacht> ja, heel klein dorpje ja, Lutjebroek, luch dus dat <lacht> is een heel klein dorp. Serieus? Ja, serieus. Hè, we ja, hebben ja. echt de ene uit Lutjebroek. <laughs> nou, ik, ik, ik kom uit Loosje, maar ik kan er ook niets te doen. <laughs> en jij uit Londen? Of? Nee, nee oh. een heel klein dorpje heet Ulverston in, <laughs> okay. uh, in Noord-England. En uh, een paar kilometer verderop was het <coughs> een heel verlaten echt dorpje. Het was een mm -hmm. oude mining town. Golfbaan erbij waarschijnlijk? Nee, het was helemaal geen golfbaan. Oh. En er was één, één basisschool mm -hmm. met, met honderd uh, nou, leerlingen. En één van die leerkrachten was helemaal gek van tafeltennis... Dus wat hij deed, hij kocht de tafeltennistafel en hij zette het gewoon in de gang. Ja. En over een periode van drie jaar, elke klaslokaal had de tafeltennistafel. Oh, ja. tafeltennistafel ja, ja. in de gangen. Elke kind speelt tafeltennistafel. Ja, grappig. Op een gegeven moment, die olieflek groeide uit, want ja. die ouders moesten ook. Mm -hmm. In elke sporthol was het tafeltennistoernooi ja. over de hele omgeving. Er was ook een kro kroeg met tafeltennistafel boven omdat lege ruimtes, invulling ja. van ruimtes. Mm -hmm. Op een gegeven moment, nummer 1, 2 en 3 van Engeland, van de tafeltennis, komt van die school oh, af. Ja. <laughs> ja? Ja. Grappig, ja. ja. Dus ik heb eindelijk ook tafeltennis gespeeld. Ja. Ik speel tegen nummer 3 van, van Engeland. Mm -hmm. En dus het begint met twee badmintonspelers. Mm -hmm. Ja. Het begint, en, en uiteindelijk, maar als je nooit in aanraking met de sport komt, dan hoe weet je. Nee, dat je, klopt. Hoe weet je als je dat leuk vindt? Ja, doet? nee, dat is waar. En natuurlijk ja. heb je die sportpas. Maar als jij een faciliteit kunt creëren waar, uitgaand van de normen van de NOC NSF, waar alle sportactiviteiten aanwezig zijn, mm -hmm. om mensen gewoon te laten proeven. Het ja. is eigenlijk zelfs een etenproeverij. Mm -hmm. Je weet niet wat lekker is tot je het geproefd heeft. Nee, nou, dat is waar. Maar goed, ik denk dat mensen ook bijvoorbeeld padelbanen of uh, uh, tennissen in een ook. hal bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar ja, goed, als je al ziet hoe lastig dat is om een tennishal te ja, maar het is afhankelijk van, van wat is de wil, wat is dan wezen, wat is de inrichting. En daarom praat je ook over samenwerking. Mm -hmm. En op een gegeven moment, hoe kun je multifunctionele ruimtes creëren? Ja, maar er wordt dus al wel acht jaar gepraat over een, een, een opblaasbare tennishal. Ja, maar er is, nooit, er is nooit een enquête gehouden. Nee, er is geen enquête gehouden. Maar, <laughs> uh, nee, daar ben dus dat is een, een eens... dus aanleiding. An maar, maar, maar jij, jij bent natuurlijk direct bij betrokken daar. En, uh... Ja, ik ben bij betrokken, bij, bij heel Van Duintjesveld. Maar uh -huh. het is ook heel belangrijk wat gebeurt met je buurman. Maar ja. waarom, sta, waarom staat hij er na nou acht jaar nog niet? Er nou, maar dat, dat, is, dat, is, dat zijn ook politieke redenen. Er zijn afspraken dat gemaakt zijn. Dit, um, uh, omdat alles stond in, in Kan-Kruik. Mm -hmm. Alleen er zijn dan veranderingen daar um, aangekondigd voor ons. Ja. Daar. Wat zou plaatsvinden, wat niet past bij de originele mm -hmm. afspraken. Er ja, wordt nog steeds over gesproken. Oh, nog steeds over. Denk je dat die er over twee jaar staat? Ik, ik, ik, ik heb precies dezelfde enquête. Ik heb geen verwachting. Nee. Maar jij zegt opblaasbaar, Hans? Ja. Nou ja, in ieder geval. Uh, een tennishal, zeg maar. Ja, maar dat, dat, wat heeft er met opblaasbaar op te maken? Nou, dat, dat je in ieder geval een dak boven je hoofd hebt. Dat je niet in de regen uh, tennis. Maar je staat wel buiten? Uh, nee, natuurlijk niet. Want uh, dan, dan is een opblaasbare. Dan, dan heb je toch een dak boven je hoofd? Ik begrijp niet de term opblaasbaar. Nou ja, die heb je ook in het hockey. Ik bedoel, nou, wat je kunt creëren is, is multifunctionele ruimtes. Een ja. Ja. Um, um, beetje wat je problematiek hebt... is uiteindelijk vaak op lijnen op velden. Mm -hmm. Dat is vaak een discussie. Ja, vaak wel, ja. ja. Die hebben vaak een discussie. Er zijn eigenlijk iets... Een, een, alles is een vierkant ruimte. Of vierkant blok. En er zijn lijnen voor voetbal. Er zijn lijnen voor hockey. Er zijn mm -hmm. lijnen eigenlijk voor rugby. Mm -hmm. Alleen, hoe kun je dat anders indelen? Ja. Ik weet, er zijn een aantal organisaties dat hebben met ledverlichting gedaan. In een okay. sporthal. Sport dat kan natuurlijk, ja. Dus je hebt ja. een heel ja. leeg ruimte. Maar uiteindelijk, door de moderne techniek, door de projectie, ja. wordt ledverlichting ja. neergezet daarbij. Waarbij eindelijk, de ruimte wordt niet hm. alleen voor één sport hm. gebruikt. Maar wordt voor diverse sporten ja. gebruikt. Ja. Er zijn zoveel technische oplossingen voor. Ja. En um, tegenwoordig wat je nu ziet, ook in, um, in woon, woonruim, woningen. Dat gebeurt. Er wordt heel veel gemeenschappelijke ruimtes gecreëerd. Mm -hmm. Een van die um, uh, heel leuke dingen die ik wel zag voorbij komen... is iemand vroeg mij... hoeveel tosti-ijzers zijn er op Duintjesveld? Uh -huh. <laughs> en, en als je daarvan uitgaat van dat metafoor... ja, ja ik denk dat de dame had wel gelijk ja. uh -huh. Hoeveel tosti-ijzers zijn nodig? Mm -hmm. En hoeveel gebruik je die tosti-ijzers? Ja. Dat vind ik een heel mooi mensen mooi voor jullie. Ja, ja, ja, ja. hey, de, de, de golfbaan gaat op zich goed. Hè? Ja, de golfkamer gaat prima. Goede, goede ja. bezetting. Ja, 10% van Zandvoort voor golf. Hoeveel? 10%. Oké, okay, zoveel? Ja, Er zijn oh. bijna 2000 mensen golfen. Ja, echt waar? Ja, ja, in okay. ja maar ook die geen lid zijn bij, bij Open Golf. Ja, maar heel... hebben ze bij jullie een, een, een, een golfbewijs nodig? Um, uh, ik zeg, het, iedereen is, toe, is, is um, uh, toegelaten. Als je maar niet de baan ja, nou, in eerste instantie door de voordeur. <laughs> ja, <laughs> Wat vind <zei> je <laughs> ja, Iedereen moet door de voordeur komen. Ja, ja, ja, We ja, hebben ja. natuurlijk heel veel maatschappelijke problemen ja. met mensen via die achterdeur komen. Ja, ja. Um, best wel veel procesverbalen van vernieling. Oh, ja. oh, en, oké. Die achterkant. Dus, het is niet alleen maar wel, maar het is de hele, hele, hele ja. omgeving. En jullie doen ook uh, um, uh, restaurant erbij? Ja. Op ja, donderdagavond. Ja, dat, doen, ja. Doen dat, doen we dat we ook is een groot succes, hè? Uh, ja, dat uiteindelijk was een beetje uitgeboren door. Um, uh, ik heb een keer op thuis bezorgd besteld. Ja. Ja. En ik schrok eerst van de prijs. Ja. Ten eerste. En de tweede sprok, uh, schrok ik van de kwaliteit. Mm -hmm. Ja. En um, we hadden een uh, discussie met Cox uh, met, met met en alles en al alle het personeel. Hoe kunnen we dan iets creëren? dat... Um, ...dat uiteindelijk een soort ook gemeenschappelijke belang ook heeft. Ja. En uiteindelijk zijn de daar maaltijden terecht gekomen. Dat was gewoon met een, een gezamenlijk idee. 10,50 voor een hoofdgerecht? Ja, um, we begonnen met het verhaal van wie moeten concurreren. Ja. Nou, we concurreren. Je moet niet met een restaurant concurreren, hm. je bent een hm. sportclub en dat moet je eigenlijk niet gaan doen. Dus je moet concurreren eigenlijk met die afhaalmaaltijd van Albert Heijn. Ja. Dat mensen gewoon geen tijd hebben, heel snel voor werk, geen zin om te koken ja. en kopen ze dan iets. Dus daar gingen we concurreren. Dus we gingen uiteindelijk van een, van een prijs uit, uit, uitgangspunt. En wat hebben we ook eindelijk met de golf gedaan. Maar nou, ik zei, mensen geven het, het belangrijkste bezit. Je mm. tijd, niet je geld. Mensen moeten beslissing maken. Ja. Of in die auto, of op de fiets. Mm. Of ergens naartoe te lopen. Dus je moet gewoon ergens, je moet gewoon leuk zijn. Ja. Als het niet leuk is, dan doe je dat niet. Maar nu, nu zitten er elke donderdagavond 60, of 70 man of zo. Ja, we zitten elke donderdag 70 mensen. Ja, dat is ook. Ja. Elk. Ja. Ja. ja, elke donderdag. Ja. Leuk hoor. Prieem, hoor. Um, en wat je wel merkt, is... Uh, het is een soort huiskamereffect op uh -huh. heel veel mensen. Um, uh, Wat leuk is dat um, twee mannen komen elke donderdag... de beide vrouwen zijn overleden... Uh -huh. en zijn ze gewoon een avondje uit. Ja. Met z'n tweeën. Dus voor sociale gevoel is het ook nog goed. Ja, zo, het maar, is sociaal. En heel veel mensen vanuit uit uh, <coughs> um, noord komen... met gezelschap. Je hoeft niet lid te zijn, hè, nee, hebben ja, absoluut jullie? Nee, absoluut man. niet. En mensen komen gewoon voor gesprek... Mm -hmm. uh, je hoort wat rijdt en zeilt in die omgeving. Mensen willen hun verhaal kwijt. Ja. En daar nou kom ik terug naar die enquête. Mensen ja. moeten hun verhaal kwijt. Mensen moeten gehoord worden. Ja. Ja. moeten geluisterd worden. En niet georganiseerd van bovenaf. En dan uiteindelijk een beslissing uh -huh. wordt gemaakt... Um, mm. van, van, ...van iets wat eigenlijk je eigenlijk niet bij betrokken voelt. Ja, ben, ben je ja. verder nog iets van plan met, met de, zeg maar met de, met de golfbaan? Want ik heb wel eens gehoord dat, dat je ook ooit het idee had om daar huisjes omheen te zetten, zeg maar. Nou, natuurlijk. Het is dus, dus, dus, dus, dus altijd, altijd ideeën. Nou, mm. Alleen uiteindelijk op dit moment nog niet. Nee. Dat maar dat zou je misschien wel willen? Ik, bedoel, ik heb geen idee, Hans. Dus nee. Het is precies dezelfde. Het is heel round om te zeggen: je hebt geen verwachting. Nee. Nou, misschien kun je dat in de enquête erop zetten. Maar zet, zet, hem, zet hem erbij. Hans. Dan zet je in elk huisje een tafeltennestaal op. Ja, ja. ja, zo kom je er wel. Maar dat, dat soort voorbeeld van de, van de tennistafel mm. mm -hmm. wat ja. daar gebeurt. Ja. is uiteindelijk: je moet met iets beginnen. Ja, ik ja dat op, is zo Dus, je, dus ja. je kan. Je kan iets, ik noem iets. Um, heb je uit. Um, uh, ging boogschieten? Mm. Heb je dat ooit gedaan, Hans? Ik heb het nooit gedaan. Nee. Nou, misschien ben je er kei in. Klein schieten wel. Ja. Dat heb ik wel eens een keer gedaan. Ja, ja maar bij spreken, als je het nooit gedaan hebt. Ja. Als, je, als je nooit een saxofoon in je, in je hand hebt, hoeveel je, als je saxofoon uh, kunt spelen? Ja, dan weet je zeker dat je het dat je, dat je, ja. niet kunt. Ja. Nee, dat klopt allemaal. En uiteindelijk, ja, ik denk het moet. Een, uh, duintjesveld moet een soort. Uh, moet ook veel meer betrokken uh. bij, bij Noord. Mm -hmm. Je merkt wel, we zijn wel een, een heel afgelegen gebied. Uh. Uh, dan de doet het moment dat iemand binnenrijdt. Ja, de hele omgeving is niet echt aantrekkelijk mm -hmm. daarvan. En als we een gebied kunnen creëren waar alle faciliteiten zijn aanwezig, een aantrekkingskracht kunnen creëren voor de sportiviteit van Zandvoort. Ja, ja. Goed, laten we nog even teruggaan op de enquête, want hoe kunnen mensen... Er is een website, hè? Ja, er zit een website www.spotiv.zandvoort.nl en daar, daar kunnen ze hem invullen. Kan ze invullen? En je hebt uh, ja, pamfletjes gemaakt, Ja, hè? we hebben een e mail, uitgestuurd um, aan het grond, met ook de vraag... Om het uh, uit te zetten bij de buurman, buurvrouw, ja, kinderen. Ja, ja, ja. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat niet alleen de ouderen het invullen. Mm -hmm. Maar ook de kinderen. Kinderen hebben waanzinnige ideeën. Ja, yeah, ja, tot, yeah. tot, de, tot de gekste ideeën van het Disneypark. Tot het verzinbaar wordt. En dat is... Hun zijn de meest creatieve mm -hmm. tijd. Yeah. Omdat um, vaak education kills creativity. Yeah. Mm -hmm. Dus de meer je weet, eigenlijk de minder je doet. Yeah. Ja. En als op een gegeven moment... Ik wil zo'n pel Blanco. Echt mm -hmm. volledig blanco in. En, ook... hey, en, en deze die, die liggen ook bij, bij, bij de Volmar. Uh... Nee, nog niet. Omdat gaan natuurlijk de vergunning aanvragen om te flyeren. Oh, Oké. Okay. straat. Okay. Dus dat natuurlijk, dat is dan de volgende stap. Mm -hmm. We mm -hmm. geven onszelf ongeveer een paar maanden ja. tot eind mei. Om dit daadwerkelijk resultaten te creëren. Ja, en wat gaan we mm -hmm. met de resultaten doen? Uh, we gaan dit ook openbaar maken. Uh -huh. Natuurlijk, eerst naar de politiek ja? Ja? Uh, van, om te weten. Wat what daar they're en sailed hmm. En dan een, een openbaar... Um, er is ook de mogelijkheid om een, een e-mail te sturen. We ook meer mensen praten daar ook over. Okay. Ook hun ideeën. Ja, ja. Nou, dus die, um, echt participatie. Ja. Op, op 100% procent. Ja. Uh, nou, er staat hier ook een QR-code op. Hè? Ja, er zit een QR-code op de flyers. En dan, je, dan kom je automatisch op de, op de website. Ja, he? automatisch. Ja. Het duurt ongeveer twee, twee minuten om in te vullen. We gaan wat prijzen. Ja, We gaan wat prijzen erbij ja. doen. Om mensen te stimuleren om het niet ja. te doen. Rond je golven bijvoorbeeld? Nou, bij wijze van spreken. Ja. Maar ja, als je niet meer golf hebt, staat daar niks aan. Dus ja. Ja. misschien, ja. misschien ja. word ik een patatje bij de lokale VVV. Bonnen. Of een donderdagavond, een uh, altijd. Nou, ja. uh, ja. nou ook. Maar ook, reden, ook ja. meer de dorp ook bij te ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nou goed, uh, ja, we moeten afronden, uh, Nijssel. We kunnen nog een uur praten. Ja. Maar er zijn andere gasten ook, die, die komen ook zo. Mag ik je hartelijk bedanken voor je komst? Maar jullie ook voor die hier Heel veel liggen. Ja, ik laat een paar ja. van die ja. volgende um, volgende week gaan we dan huis in huis okay. gaan we dat ook uh, er zijn duizend folders al gedrukt uh, okay. maar mijn vraag is aan de luisteraars alsjeblieft ja. uh, hoef, ik kan er ook anoniem hoeft ja, niet uh -huh. namen erbij uh daarin, maar ook, de, ook vraag om de kinderen, vraag om je buurman, ja. vraag om je nichtjes, neefjes, ja. Ja. Omdat, dus, je zijn, we kunnen ja. niet alleen. www.sportiefstandvoor.nl. Wees www uh, Zo snel invullen. Hey, hartelijk bedankt. is nog geniet goed. van het mooie weer. Dankjewel. En Even wij gaan mooi. luisteren naar muziek. Ja, we gaan luisteren naar muziek. Dankjewel. <totstuk> Outside. It had to, to it had, done, to had to be done, it's a pity, a pity man We cannot, we cannot allow, that treasonous we We, outside, we, outside, outside, that's that's close close we must, I must show them now, little we little don't little need bit, to lie they they haven't, happened, we, we haven't, we haven't a doubt, that the If you don't look out, are you so far in right? The heroes, the heroes return, The royalty yeah, I'm gonna go while the angels learns. Yeah, One the girls on is there The right time is comes when the right crisis is the media so forms and the go go roses right. right. right. uh, Oh, The heroes right. return and the rioting attend While the angel land the a pain in the city, ancient land I see I a ten the engine Side the white side one on on side won't, one side won't, one man man life. Life. side side, side one side It's one on side won't, one side won't, one side won't, one side won't, one one side one side one one side De Right Side One. Die Ja, die ken je ja. wel, hè? Voor, ja, die wie, wie, wel. Wie heeft er gezongen, dat weet je ook niet, denk ik. Jawel, dat, uh, dat, zijn, dat is dat damesgroepje uit Engeland. Oké. Okay. Ja. Dus. Nou, heel goed. Uh, ik hoor het al het dus <laughs> niet. Maar goed, we hebben bij ons weer aangeschoven. <laughs> oh, ja. uh, Walter Stans. Uh, Walter, woord, woord, Walter woord, woord, goed. Uh, Goedemorgen. Morgen. morgen, Goedemorgen, half elf. Ja, we hebben, uh, ik denk een maand of drie, vier geleden... iets gehoord over uh, uh, festiviteiten rond de 200 jaar badplaats. Ja. En uh, nou, destijds is er een onderzoeker aangesteld... die uit, ja. uit Noordwijk... Uh -huh. die uh, uh, dat dus goed ging uitzoeken. Ja, Koen Rijt, uh, Koen Rijt is... is ja, los van dat hij uit Noordwijk komt... is hij echt de historicus op het gebied van uh, badcultuur in uh -huh. Nederland. Hij heeft voor Noordwijk inderdaad heel uitgebreid onderzoek gedaan. En hij was ook degene die bij ons kwam... en eigenlijk gewoon belde uh, vorig jaar al van... Uh, Zandvoort, jullie bestaan volgend jaar 200 jaar... Hoe gaan jullie dat vieren? Ja. Dat wij bij ons van Marketing en bij de gemeente allebei dachten. Het is jaar. <laughs> dus we werden door Koen ja. uh, daarop geattendeerd. Hoe is het eikpunt uh, gezet? Nou, wat je dus uh, ziet is dat rond deze tijd, 200 jaar geleden, men na ging denken over um, het baden als, als iets van, als kuren, het gezondheid. Je zag in mm -hmm. uh, Scheveningen, je zag natuurlijk ook in andere plaatsen al dat die badcultuur opkwam. En, en dat is het mooie van dit onderzoek. Mm. Kijk, we weten dat er inderdaad een weg aangelegd is, dat er een badhuis gekomen is. Maar wat waren nou die beweegredenen? Er zijn dus inderdaad een paar initiatiefnemers geweest. Die hebben dus dat badhuis gebouwd, maar die hebben ook die weg gebouwd. En dat is een beetje kip en ei, want zonder weg komt er niemand naar je badhuis. Mm -hmm. En als je een weg hebt en geen badhuis, komt er ook niemand naar Zandvoort. Dus nee. Echt een was, er, vooruit... was er nog geen trein? Nee, nee, dat was in die tijd nog niet. Dat is allemaal veel later gekomen. Ja, ja. Ja, ja. Maar in ieder geval, uh, het belangrijkste is de aanleg van die weg. Hè. Dat heeft eigenlijk gestimuleerd. Zeg maar. ja, dat, en dat blijkt dus ook echt uit dat onderzoek dat die weg uh, heel belangrijk is geweest. Ja. Dat is echt de, de katalysator geweest. Ja, En we, koning Willem II uh, investeerde 10.000 gulden uh, om deze weg uh... Volgens mij was het één, maar het kan ook twee zijn. Maar... Hoe bedoel je? Koning Willem -1. Willem 1. Hier staat Koning Willem 2. Ja, maar dat heb je het fout. <laughs> Dank je. <laughs> nou, misschien ging het op het spoor uh, dat het ja. II ook meedeed. En door ja. onder, uh, andere subsidies kwam het benodigde kapitaal van 150.000 ja. ja. 150. gulden tot stand. Ja, klopt. Ja, dat ja, en wat klopt het leuke dus is, en dan, dan komen we even op, die, op die, uh, dat project wat we nu hebben. We hebben dus samen met Koen als projectleider een mooie werkgroep gemaakt... Mm -hmm. Daar zit dus het genootschap in, daar zit het Zandvons Museum in... daar zit ook het Noord-Hollands archief in. En die zijn dus echt heel diep die archieven ingegaan. En in het Noord-Hollands archief ligt ook dat archief van het badhuis echt tot aan de tekeningen aan toe van hoe het gebouwd is... hoe ze het uit wilden bereiden, de plannen die er waren... de correspondentie mm. met de gemeente, mm. het ligt er allemaal in. Het maar het, in het, het, het, het meeste was natuurlijk al bekend. Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel boekjes over waarin ja, geschenen. Het waarin mooie, dit daar, ook... mooie daarvan is, Hans, dat, uh, dat is ook een, een deel van dit onderzoek... dat heb ik bij Paulus Lood ook gemaakt waar ik het onderzoek uh -huh. gedaan heb... dat je altijd weer iets nieuws tegenkomt. Die ja. schrijven elkaar ook allemaal na. Ja, dat zou kunnen. Ja. En ik heb jullie ook wel hier al verteld van over Paulus Lood... dat ik wel vier mm -hmm. verhalen kreeg... Wat er dan in dat graf zou liggen. Ja. Dan ja, moet je ja echt ja. zelf kijken. En dat hebben we hier ja. ook gedaan. Hm. We zijn echt in dat archief gaan kijken. En we kwamen dus achter. Bijvoorbeeld, er waren steeds. Uh, sprake was er van vier commissarissen. bleek er uiteindelijk vijf te zijn. Okay, die dat okay. gedaan hebben. Hm. Er is inderdaad een, uh, zijn inderdaad. dingen gevonden. over bijvoorbeeld de aanleg van de Hoge Weg. Dan denk je, heeft dat er nou mee te maken? Maar die Hoge Weg is aangelegd. puur omdat die. Uh, elite niet door het stinkende zand wilde. Mm -hmm. ah, men okay. trok die weg, als je hem nu doortrekt, zou je via de Kerklaan doorgaan rijden. Kerkstraat. Of Kerkstraat, sorry Dat je dus die hoge weg eromheen legt, uh. want dan kom je niet in aanraking met het verpauperde armen. Ja, ja, ja. ja dat ja, ja, soort ja. dingen. En dus uh. we zijn ook heel erg aan het kijken van hoe was die relatie met de elite en de bevolking, wat waren de bewegingen, waarom wilde men dat? Want je hebt eigenlijk drie overgangen. Je hebt het arme vissersdorp, Zandvoort als kuuroord en vervolgens Zandvoort als inderdaad moderne badplaats. En waar, waar was het badhuis toen? Het badhuis stond in wel waar nu het Badhuisplein natuurlijk is. Alleen wat meer naar achteren toe. Uh, Oké. Okay. Ja. Dus hey, uh, uh, uh, je kunt het eigenlijk over een paar jaar uitsmeren. Uh. Ja, dat is het leuke. Want op zich, uh, als je een <kwijnt> feestje houdt, zeg je van... joh, ik zie hier ook de vlaggen ja. van 35 jaar ZTP, Dat was op die dag. Ja. Uh, in 1825 18, 25 is men dus begonnen met die straatweg... Mm -hmm. De opening van het badhuis was 18, 18. April 15 april, 1828. 18, dus het is dus ja. drie jaar in. Dus je kunt drie jaar lang, kun je ja. allerlei dingen eraan hangen. Uh -huh. ja. En dat betekent dat we dus inderdaad... Gisteren hadden wij we de werkgroep uh, Geschiedenis... Over, puur over dat archiefonderzoek. Mm -hmm. Daar is nu een eerste lezing geweest. We hebben gisteren echt het eerste document gezien. En, de, en ondertussen zijn we ook met een werkgroep... Waar bijvoorbeeld Zandvoort Marketing en ook uh, Beleefd Stanford in zitten... Mm -hmm. aan het nadenken over van hoe gaan we dan dat feest vieren. ja. En dat kun je natuurlijk op heel veel manieren doen. Je kunt naar een groot feest toe. Ja. Je kunt ook bestaande afzijten <coughs> hangen aan dit thema. Mm -hmm. ja. Maar is er nog iets bekend om wat er dan eventueel gaat gebeuren? Ja, ik, net, ik zei het net al tegen jullie, ik ben gewoon te vroeg. Ja. ja want inderdaad, ja. aan de ene kant is dus dat rapport, dat onderzoek... dat is nu in de afrondende fase. Ja. En daarnaast zit er in de beginnende fase van het nadenken over dat feest. En er zijn, en je zult straks, als jullie wethouder bluister hier hebben dan moet je hem ook maar vragen, er zijn een paar dingen die we gewoon heel graag willen. Waaronder bijvoorbeeld een historische route door het dorp. Ja, nou die is, is al een klein beetje, slopjes ja, soort dingen. Ja, goed, maar goed, je kunt er ook over nadenken. En dan kun je ook gaan nadenken van hoe groot maak je dat. Uh -huh. Dat dus kun je aan de ene kant heel klein maken met alleen een paar bordjes en een paar foto's. Zo zag het er vroeger uit. Maar ik heb ook voorbeelden gezien waarbij bijvoorbeeld het beeld van Sissy begint te praten. Uh -huh. En het ja, ja, ja. Daar zit alles tussen. Ja. Kun jij iets zeggen, naar na aanleiding van het onderzoek, zeg maar... Uh, of jullie iets tegengekomen zijn... Uh, wat helemaal nog niet bekend was. Ja, er zitten wel echt wel dingen in. Maar ja, goed. Euh, dan kom ik graag weer terug. Ja, dat zijn naja, uh, de klift, ja, ja, je mag het nu ook zeggen. Nee, hoor. dat weet ik. Maar kijk, er zijn <laughs> natuurlijk dingen die we inderdaad niet wisten. Er zijn dingen die uh, anders gegaan zijn. Ja. Um, ook de, de reden... en die vind ik zelf heel mooi... waarom die mannen dus dat begonnen zijn. Mm -hmm. eh, en deden ze dat eigen gewin? Deden ze dat voor de zandvoortes? Deden ze dat voor de gezondheid van nou, de Haarlemmers? Ik denk het eerste... Denk je niet? Nee, dat is dus niet zo. Oh, dat is, niet zo. Nee, dat is dus heel oh. bijzonder. Maar dat zul je er allemaal in lezen. Okay. Wat ik wel heel leuk vind. En ik heb hem inderdaad meegenomen. En dan zie je ook hoe, dat, hoe die weg belangrijk was. We hebben bijvoorbeeld een gedicht teruggevonden. In een, in een Belgische almanak. Uit 1829. De Muze-almanak. Oh, ja. En dat gaat over de gewone mens en de gevoelige mens te Zandvoort. 1829. Huh. Dus dat is dus inderdaad een jaar na de yeah. opening van het, van het badhuis. En dan, zegt die, dan schrijft hij dicht. Ik wil zondag eentje naar Zandvoort gaan. Want iedereen komt daar. Ik heb nooit voorheen die tour gedaan, de zandweg was te zwaar. Dan zie je dus, Zandvoort was hier wel, het was inderdaad een kleine dorpje, maar men kwam hier niet, want die zandweg was veel te zwaar. Ja, ja, ja. En die verharding heeft er dus echt voor gezorgd dat mensen hier naartoe gekomen zijn. Ja. En is die verharding, is, is dat de, de Zandvoort slagen geworden? Ja, zijn is de Zandvoort geworden. Ja. Ja. En is, dat zul je ook in het rapport zien: daar is op een gegeven moment is dat tol gegeven, hm. en uh, hij is ook verbreed. En, uh, nou ja, goed, het is een heel mooi verhaal over die weg. En uh, ja, dat, ik vind het heel erg leuk, dat je dan ziet dat, hoe zo'n weg gewoon essentieel is kan ja, ja. Ja. Ja. En dan kom je hier uh, Stroomvoort binnen, dan moest je nog de, de hoge weg op. En dan moest je nog een nou keer ja, omhoog. is wat ik dus ja. zei. Ja. Ja. Normaal gesproken zou je dus rechtdoor de, kerkstraat ingaan, ja, ja, de kerk. ja, ja, ingaan. Ja, ja, maar dan kom je ja. door het verpauperde. En dan is het heel mooi, dat, dat staat ook in het gedicht, of in het, uh, in het rapport, een heel mooi verhaal van een beschrijving van Zandvoort. Waar inderdaad, de verpauperde kindertjes over de straat liepen en daar wilde men. De mensen Je ziet door alles in dit onderzoek... de scheiding tussen de elite en het gewone volk. Ja. En iets later is natuurlijk ook door de, de, het bezoek van de koning uh, van uh, Oostenrijk... Ja. Is, dat, uh, ja. is dat bekend geworden. Ja. En, uh, ja. heeft dat wel... Wat we ook doen... Dat hebben, we zitten, zijn ook heel nauw uh, met de Ari Kopen. Nou jullie kennen hem. En hij heeft een enorme collectie ansichtkaten. Wat, wat je daarin ja. ziet is hoe mensen met elkaar corresponderen. En dan zie je ook dat ze binnen die eigen bubbel blijven. Ja. Dus die elite blijft ook binnen. Weet je? Ja. Dan is het de heer, die niet, kan u vandaag niet vergezellen, maar mevrouw, dat we dat komt, dan kunt u vast ja. de tafel reserveren. Hoe, hoe vaak is die sessie in, in Zandvoort geweest? Weet ik niet zo niet. Dat... Proef mij maar, maar één keer, toch? Ja, volgens mij inderdaad, één keer ja. of zomaar. Maar lang, lange tijd, Wij zitten in ja. deze periode echt aan het begin. Ja. Dit, dit is de tijd van de badplaats, het Kuuroord... Sissy ja. was natuurlijk al in de tijd, dat ook, het ging echt om het om, nou, amusement. Het, maar toen het... hadden ze ook zeebaden. Hè? Ja, zeker. Nou, ze, met, en, en de, ze hadden badkuipen en daar nou, gooiden ze noord in. Men haalde, dat, dat zul je ook zien in het rapport, uh, we hebben de tekeningen van het uh, oude badhuis. Dan zie je dus inderdaad dat er enorme bascens waren, die ja. werden gevuld. Met tanks die vanaf het water kwamen. Ja, dus er was ook elk... een watermeester de was ja. in de dienst, die dan inderdaad dat water ja. naar dat hotel bracht. Dat zeewater ging daarin en werd verwarmd. Ja. Ja, er zijn zelfs verhalen dat het gezond was om warm zeewater te drinken. Ja. <laughs> dus een, een beetje zout lijkt me, maar. Nou ja, ik ah, buik het af. Dus, uh, ja. <coughs> Voor je rug. Uh, ja, ja, ja, alles helpt. Denk ik. Ja. Ja, ja, ja, maar. ja, bijzonder hè? Ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Maar het is een leuk project om het is, het aan is, te werken, geloof super ik. Superleuk. Kijk, het is voor mij het een soort hobbyproject. Ik ben woordvoerder voor de gemeente Zandvoort. Ja. En uh, ik, ik mag meedraaien in, dit, in, dit, uh, in deze werkgroepen. Dat is natuurlijk superleuk. Ja. Jij houdt ja. wel van de historie, hè? Ja, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk Paulus Lood van de kost. Ja, ik heb een expositie in het Stamvalsmuseum gedaan met die bunkers. Ja. Eh, waar ik uh, door heel Europa gereden ben. Dus ik, ja, ik vind dat heel erg leuk. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Ja, dat is wel een interesse. Dus uh, wanneer zeg maar, is, er, is, er, is er meer te melden over festiviteiten nou, wat, wat er nu gebeurt is dat inderdaad dat uh, rapport, dat is nu in zijn eindfase. Ja, ja. Ik verwacht dat we daar binnen 1, 2 maanden gaan we daar echt mee Aha. naar buiten Dan gaan we even kijken hoe we dat gaan presenteren. Dan komen we dus inderdaad ook met al die highlights, die, ja. uh, die nieuwe ontdekkingen. Ja, en ondertussen is die werkgroep feest, zoals ik hem dan maar noem, ook hard bezig. Ah, ah. En ja, dat zal uh, ik denk voor de zomer echt wel concreet worden. Ja, een beetje ja, de, de, ja. duidelijk uh, ja, de, kijk, wat er even We weten natuurlijk, één ding weten we zeker. Dat op die, in september uh, 25, toen is dat uh, plan voor die mm -hmm. weg uh, getekend. En, en, en uh, is de hypotheek daarvoor uh, rondgekomen. Toen is men begonnen. Dus die mijlpaal hebben we al. Ja, kun je en die we hebben een mijlpaal van 15 april 28. En okay. dat is kunnen nog van alles organiseren. Ja. Alle ja. Wat uitvallen. betreft de themmers, zou samen kunnen laten vallen... met het racefestival of niet? Eind augustus? Of nou, ja, geef, maar een, Kijk, ik zeg, geef maar een... Als eind, je kijkt naar wat er allemaal mogelijk is... <laughs> je hebt de dingen die je zelf organiseert... en je hebt natuurlijk dingen die gewoon inhaken. Ja, ja, dat is waar. Ja. Weet je, als we nu nog steeds uh, zandsculpturen maken, zouden maken... dan was dit een thema geweest. Ja. Ja. Maar welke periode gaat het nou... Uh, de, de festiviteiten uh, plaatsvinden? Is dat al bekend? Zijn we over het nadenken, maar het zal inderdaad beginnen september 25 en dan doorlopen tot 28, maar. Kijk, tot 28. Ja, 15 april 28 was de opening van het badhuis. Dus je bent er even bezig. Nee, maar je kunt het spreiden. Je hebt een, een, een expositie in het museum. Je hebt, mm -hmm. feest. Ja, je ja, hebt een feest. Ja, ja, ja, ja. Bij Paulus Lood hadden we heel iets met, met kinderen, met, mm -hmm. uh, met het jongerenwerk samen. Nou het zou fantastisch zijn als dat nu ook weer kwam. Ja. oké. Okay. Leuke modeshow, badmodeshow. Nee, Dat is een Wat is een goed idee. Het, uh, ja, ideetjes. Ik schud nee, ja. hey, Van harte welkom met allerlei <laughs> ideeën. Hey, Walter, mogen wij jou hartelijk danken ja, voor je komst. En, uh, ja, dan, ja, zullen ja, over, het over, was. Dit, over dit onderwerp zullen we nog wel een keer uh, spreken, denk ik. Ja. En bedankt, uh, geniet van het mooie weekend. Doei. En uh, we gaan weer even muziek draaien van Dolly. Heel goed. The old river. Must you keep? Dat de waren de kings, de de kings met Worsal ja, ja, dat weten wij wel, nog wel. wel, nummer, ja, wel ja, ja, heb het ja. uitgezocht, Dolly? Ja? Goed bezig, Dolly. Ja, nou ja. <laughs> Dolly, okay, nou, Dolly heeft het uitgezocht. Uh, uh, hebben, en hebben, daar dan kun de, je de, merken dat het smaak heeft. Ja, ze hebben, we hebben de microfoon gestolen omdat er drie ja. gasten zitten. Ja, drie en gasten. En die uh, ja, de microfoons moeten verdeeld worden. Uh, ja. en, uh, nou, stel jezelf even voor. Ja, maar even kijken waar we het over hebben. Het gaat over langlevende levende kunst. Lang dat is wel handig dat de, ja. de luisteraars weten waar we het over gaan hebben. En dit is een informatiebijeenkomst Kunstworkshops 2025. Ja. Nou, wie zit er bij onze tafel? Ik zie Ronald Brakel. Misschien dat je even kunt vertellen waarom jij erbij zit. Omdat je fotograaf bent hoor ik. Ja omdat ik fotograaf ben en uh, dat ben ik eigenlijk al sinds 1985 ja. en uh, um, ik vond het hartstikke leuk toen ik gevraagd werd om uh, voor deze organisatie cursus te gaan geven. Okay. Ik geef in dit geval twee cursussen. Huh. Straatfotografie. En, oh je gaat uh, echt uh, cursussen geven op, op fotografiegebied. gebied? Ja oh, dat ja, is goed. ja ja. Straatfotografie en fotografie op de telefoon. Okay, is, de uh, mobiele is, uh, camera, zeg maar. Ja, eigenlijk ja. Uh, is dat veel actueler. Natuurlijk, dat kun je wel dan zeggen. Dan ja, ieder, uh. Iedereen uh, noemt zich de fotograaf tegenwoordig. Ja, dat toch? is wel jammer. <laughs> ja, is dat is, nou is wel, wel jammer. jammer. He, ja. Wat werk betreft voor mij heel wat minder. Ja. Ja. Maar ja, je maakt ook de mooiste foto's nog steeds met... Uh, de, de, echte, de echte camera, zeg maar. Nou, dat, dat, dat is zeker zo. Maar op de telefoon wordt het ook steeds beter. Echt? Ja, die worden steeds ja, beter. En, ja. Uh, ja. Je krijgt echt prachtige foto's op de telefoon. Ja, echt ja dat klopt. Oké, okay, uh, uh, ook zit hier Donna uh, Corbani. Ja, bekend, goedemorgen. He? Goedemorgen. <laughs> uh, bekend van... Uh, van uh, Jou uh, van Spijkstraat, atelier, hè? die Klop. kent iedereen, denk ik wel. Ja. Uh, wat ga jij doen? Uh? Nou, ik sta in eigenlijk voor Carina Tan, die kon er niet bij zijn vandaag. Oh. Maar die is de organisator van dit uh, leuke programma. Oké. Okay. En um, ja, Lang Leef de Kunst, want Kunst Verbindt. Dat is uh, bedacht om een manier om mensen samen te brengen. Uh -huh. En uh, samenwerken met beroepskunstenaars en de Pluspunt om elkaar beter te leren kennen... en ook wat leren over verschillende disciplines in de kunst. Mm -hmm. En ik ben ook uh, gevraagd nu voor de derde jaar om hier aan mee te werken... En dat vind ik heel leuk. Dus uh, mensen krijgen een mooi aanbod van verschillende kunstcursussen... en... Uh, ja, dan gaan we dat meer uitleggen tijdens die open dag op dinsdag. Ja. Is dit de eerste keer dat dit georganiseerd wordt, eigenlijk? Nee, dit is nu de, de derde keer. De, oh, de derde eerste keer. keer was met een uh, kleine groep van mm -hmm. 20 mensen. Die hadden allemaal de gelegenheid om alle cursussen te volgen. voor uh, een klein prijs. Dankzij de Pluspunt hmm. in samenwerking met de gemeente. Maar uh, nu is het open voor iedereen, dus uh, iedereen kan meedoen. Uh, boven de 18 kan iedereen even kijken okay. bij de open dag... wat er allemaal uh, te doen is. Uh, Wanneer is de open dag? Dat is op aanstaande dinsdag. aanstaande dinsdag. En tussen 2 en 4 uur in de middag kunnen mensen... Waar is dat? In de pluspunt. In, in, in, in Noord? In Noord, in Dinsstaat. Dus uh, ik wil iedereen uh, van harte welkomen. Kunnen ze inschrijven? Uh, kunnen ze inschrijven, uh, praatje maken met alle verschillende ja, kunstenaars... Ja, ja, ja. en kijken naar die aanbod. Uh, was vorig jaar een gro uh, groot succes? Ja, heel groot succes. Het is uh, elke keer heel leuk. De mensen genieten ervan en ze vormen vriendschappen met elkaar. En uh, ja, Ugh. het is echt een win-win situatie voor okay. iedereen. En je zit hier niet alleen, want... Ja. Nee, er zit nog iemand, maar ik hoorde net je voornaam... maar dat mag je zelf nog even zeggen. <laughs> ja, dat is een ingewikkelde naam. Nee. Uh, Genevion, Genevion Keunen is mijn Genefion naam. Genevion Keunen, ja. je hebt standwoord, toch niet? Ik zit in Haarlem. Oh, je zit in Haarlem? Ja, ook met mijn eigen creatieve en, studio. En wat doe je daar? En, uh, wat, wat maak je? Ja, ben je Nou, ik doe zelf, ben zelf uh, amateur amateurkunstenaar met uh, lekker beeldhouden en okay. kleien. Ja, ja. Maar wat ik nu doe bij Pluspunt... Ja. ben er dus nieuw bij in dit aanbod... Uh -huh. is ik ben gewoon dol op de kunstenaar, ja. de kunst. Ja. Dus dat is wat ik eigenlijk geef. Ja. Ik geef les in de kunstenaars mindset. Mm -hmm. De kunstenaars mindset, die, ja. wat moeten we daarmee voorstellen? Ja, dat is echt gewoon dat je gaat verdiepen in het hoe en waarom. Waarom maak je nou eigenlijk kunst? Wat wil je vertellen? Ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk heel komt veel er altijd voor. uit jezelf natuurlijk, hè? Uit jezelf, maar wat dan, hè? Ja, ja, ja en hoe pak je dat, dat aan? Voor nou, wat doe je met die natuurlijk. informatie dan? Nou, wat ik dan in die cursus doe, is dat we dat eigenlijk opsplitsen in hele kleine theorietjes. Hè? Zoals bijvoorbeeld, uh, ja, hoe ziet nou het creatieve brein eruit? En dan gaan we bijvoorbeeld met elkaar naar het brein echt kijken. Ja, en hoe kijkt nou een kunstenaar? Nou, ja. Nieuwsgierig, onderzoekend. En dat doen we dan in die groepen. Hm. En daarna krijg je natuurlijk een brokje klei. Hè? En dan ga je natuurlijk ja. ook daarmee aan de slag je, bewijzen. Dan je nou, je aan dus, de gang. Het is iedere keer de voorbereiding theorie. voor het kunsten maken. Ja, het is steeds theorie en ja. doen. Ja. En het is daarmee ook heel lekker laagdrempelig. Ja. Oké. Okay. Ja, je gaat gewoon mee in de groep en er ja. is heel veel En waar, waar wordt het gehouden? En deze ook bij Pluspunt. Ook allemaal ja. bij, allemaal bij, bij pluspunt. pluspunt. Ja. En, en hoe, daar zijn daar zijn ook ateliers. Nee, maar goed. Dit nee, is niet, ruimte om. Er zijn mooie ruimtes zijn beschikbaar ja. gesteld en. Uh, Bijvoorbeeld, de glaskunst, dat gaat gebeuren bij Ellen Kaal. Dat kan ook mm -hmm. niet anders met de glas. Ja, er, ja. Maar en bij mij zijn twee workshops in mijn eigen atelier, de <kuggen> workshops. Maar dan is er ook één uh, bij Pluspunt. Als de groep mm -hmm, groot okay. is, hebben ze mooie ruimtes. Dus het is wel verspreid over Zandvoort? Nou, de meeste, de meeste workshops zijn in Pluspunt. Oké. Okay. Mm. En, en Roland is, Ronald is natuurlijk uh, degene die uh, op straat. Uh, dat keer, gaat. En eigenlijk uh, de, de straatfotografie doen we in, in Haarlem. Oké, okay. uh, dus waarom niet in Zandvoort? Ja, waarom niet in Zandvoort? Kijk, het moet, het moet wat leven zijn, het moet druk zijn. Ja, maar het is in Stolvoort toch ook? We hebben een hekel aan Stolvoort Voor ja, mij ben we een hekel aan Nee, nee. oké. Okay. Ja, hij is niet voor niks gevlucht. <laughs> ik, ben, ik ben ontvoerd. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik zie hem ja, nog ja, ja. in de gnome dat is 30 zitten. 30 jaar geleden. Nee, maar Haarlem is natuurlijk een prachtige stad. Uh, kan je natuurlijk ja. prachtig fotograferen. Maar ja, de duinen en de zee is natuurlijk ook een inspiratiebron. Ja, maar dat, het gaat over mensen... Nou, het gaat over mensen. En, uh, weet je, dan moet je hier op een zomerdag komen. Ja, er zijn nou, genoeg maar, mensen ja, op de stroom. Dat heb je gelijk in. Maar als je, dat, uh, dat is nu niet het geval. Dus we gaan uh, naar nee, Aarden, Daar is gewoon op een zaterdag... In de grote oude uh, ja. of, of, of, of, of straatleven. Dus alle, iedereen, ja. Je hoeft niet te wachten tot er eindelijk weer iemand voorbij komt. Zoals ja. Maar scheelt het echt zoveel? Met, met, uh, in, in, in, ik bedoel, jij geeft dan die lessen. Maar als je in Zandvoort... Uh, ik denk als je vanmiddag uh, in Zandvoort gaat staan... de uh, Kerkstraat, gaan, ja. Dan zie je best heel veel van mensen. Ja. ja, ja dat, maar is dat Haarlem wel. dan leuker en beter? Ja, er is dan meer te beleven. En dan is ook een marktje hier en dit en okay. dat. En dan... dan, dan uh dan is het toch, toch anders. Als je, als je met mensen gaat als je mensen gaat fotograferen, moet je dan niet rekening houden met de privacy uh, van, van, van die mensen? Je komt nou, niet op mag. Maar hoe hou je er rekening mee dan? Nou, uh, in principe mag je gewoon iedereen op straat fotograferen. Ja, maar het ligt eraan wat je ermee doet verder. Precies, daar gaat het om. Ja, ja. En het is ook zo van, je wil geen confrontatie hebben met die mensen. Nee. Dus als, je wilt, uh, als als mensen jou op aanspreken, dan moet je daarmee omgaan. Dan ja. moet je er gewoon ja. uh, vertellen. Wat je, wat je doet. En als die mensen dan uh, nog niet willen, dan, dan haal je die foto voor zijn neus weg. Ja, want ja. Het, het is niet moeite waard om daar uh, ruzie met iemand te maken. Maar je vraagt wel van tevoren, het moment dat je die foto gemaakt hebt, vindt u het goed dat ik het gebruik? Nee. Wel als ze, als ze, als ze in de lens kijken voordat ik de foto heb gemaakt. Zeg ik, okay. Vraag ik het even okay, maar. Ja, maar. Maar normaal wil ik het niet vragen. Want, mm -hmm. want met met video is spontaan. dat uh, anders. Want dan uh, is het straatbeeld ja. mag je gewoon uh, uitzenden. En, en uh, maken. Ja, dat zo. mag ook voor, voor, voor journalistieke doeleinden. Mag dat Precies. Ook, ook in de fotografie. Ja. Oké. Okay. Maar dat, daar gaat de straatfotografie niet over. Nee, nee, nee. Dus voor journalistieke fotografie. Dus ik mag, voor reclame doeleinden hm. mag ik niet nee. dingen publiceren voor, uh, zonder toestemming. Nou, nee, dat. Ja, dat ik begrijp, word het uh, ons helemaal, helemaal uh, uh, verdwalen in ah, de journalistiek. Nou, dat is lekker wetterie. om het even te weten. Nou, al. heel goed. Uh, ge, ja, <laughs> ik kon er zelf over. Dus. Maar goed. Um, uh, Donna, het uh, wordt nu voor de derde keer gehouden. Is het niet vaak een, een, eenzelfde groep... die daar interesse in heeft? Of is het, er zijn het toch steeds nieuwe mensen? De, nu wordt het echt opengesteld. Iedereen kan meedoen. Ja, maar de, de eerste twee keer werd het niet opengesteld. De eerste keer was het voor een kleinere groep. Ja. En, uh, maar hoe kwamen u aan die mensen van die kleinere groep dan? Via de pluspunt. Oh, okay. Dus dat was ook meer een verbinding te zoeken... tussen mm -hmm. uh, oudere mensen. Die wilden ook, uh, ze hebben mooie ja. vriendschappen uh -huh. gesloten... En, het is gewoon een mooie manier om mensen te leren kennen... Yeah, terwijl yeah. je iets aan het leren bent... Dus er zijn, uh, ik zal even noemen al de verschillende kunstenaars die meedoen. Corine Tan, die haat uh, modelboetsieren. Mm -hmm. mm -hmm. En uh, dan werkt ze met een uh, van model. Dan mag iedereen van een model, die is vrijwilliger bij de pluspunt. Yeah. En dan kan iedereen uh, leren boetsieren. En dan geeft ze andere boetsierles. En dat, uh, dat heeft ze eerder gedaan. Super populair. Mensen genieten ervan. Annemarie Cibrandi, die doet collages en mozaïek. En... Uh, ook wat heel iets anders. Ellen Kaal doet die glaskunst, ja. glasfusie, en dat doet ze in haar eigen atelier, wat heel bijzonder Daar is, het, is. Bij ja? ja. is die, die smederij toch? Ja, bij de ja, smederij. Ja, ja, ja, ja. Fred Rosenhart, hij geeft uh, les met aquarel, portretles en ook buitenschilderen. Dus okay. hopelijk krijgt hij een mooie zonnige dag. Nog mensen... een duizend duizendpoten, die Fred, die doet alles. Hij doet alles. <laughs> ja, hij ja, ja. is zo leuk en uh, vrolijk ja, zeker, en uh, zeker, zeker, heel zeker, goed. in ja. Alles schilderen en ook in lesgeven. Ja. Hilly Jansen, die doet dan recycle art. Okay. Dus mensen kunnen iets meenemen van huis en, en tafel... Mm -hmm. en kunnen je een heel nu, nieuwe leven geven... door heel ja, mooi ja. kleurrijk en vrolijk te maken. En dan hebben we die andere twee kunstenaars hier aan tafel... en ik, uh, ik geef dan pop art schilderles. En uh, ik, ben ook, ik schilder in de pop art genre, ook mm -hmm. street art genre... maar nu ga ik focussen op pop art... En we gaan kijken naar uh, Keith Haring... een grote inspiratiebron ja. voor mij. Ja. Ja. En ook uh, Andy Warhol en uh, Liechtenstein. We ja. gaan kijken naar Japanse pop art. En daar heb ik dan goede voorbeelden van. En dat gaat iedereen... Leuk. Maar kom groeien, waar, groeien waar kom jij van origine van Amerika, toch? Ja, ik ben ja. uit uh, California. Santa okay. Barbara, California. Mijn ja. kunstenaarsopleiding is in New York. En okay. daar was ik uh, ja, elke week in een ander museum... en heel veel inspiratie op gedaan... Ja heel veel in de pop art. En hoe kom heb... je in Nederland terecht. Ja, man, hè, voor de liefde. Ah. Voor de liefde. Ja, dat gebeurt gewoon, hè. Ja, dat, ja. ja, tell me. <laughs> Vertel mij wat. Maar ik vind het heel fijn om uh, ja, nieuwe mensen te leren kennen. En op deze manier ook ja. mijn enthousiasme voor schilderen over te brengen aan anderen. Dat geniet ik van. Want hoe lang zit je, woon je nu in Stanford? 30 jaar. En ik vier trouwens... Uh, ik heb een expositie nu in de planning in de heel april zaken in het raadhuis. In de oude oh, raadhuis. Hallo. Oh ja, oh en dat is de kick-off voor 30 jaar Atelier Corbani. Mm. Dus ik ga daar even, oh, even een stukje promotie voor doen. Ja. Want uh, ik, uh, ik ben nog steeds hier en bezig, continu in de kunst en continu ja. met exposities. En, en je doet elk jaar het, het Krijtfestival, hè? Ja, Krijtfestival. dit Festival. jaar weer of niet? Ik hoop het. Nou ja, dat ligt aan jou, toch? Het zit toch? in de planning. Oh, het zit wel ja, in de planning. Ja, ja, ja, het zit in de planning. Dus ja, ja, elk jaar. Dit wordt dan de vijfde jaar. En ja. dat uh, doe ik ook nu trouwens in Katwijk aan Zee. En ja, uh, wel ook wel met blijft. de Krijt Festival. En ja. ja. in Zandvoort bij de Badhuisplein. Dat is nu uh, helemaal leeg. Door de casino zijn zelfs de stickers weg uh, van die ja. spiegel. En uh, maar goed, eerst, eerst dit met ja, die uh, ja, leuke ja, workshops ja. en die open ja. dag op dingen. Ja. Jij wist dat hier zoveel zoveel gebeurde op dit gebied allemaal? Nou, uh, ja, ja, in ja, ieder ja. geval vanuit de kunstroutes wist ik het wel. Hè? Ja, Want die ja. liep ik natuurlijk altijd. Dus ik heb jouw werk gedaan. Heb je daar ook, al uh, ik dat ik heb nog Ik heb meegedaan? Nee, niet aan meegedaan. Maar oh, wel natuurlijk als bezoeker. Hè? Ja, ja, ja, kijken ja. wat ja, er allemaal ja. Uh, ja. gedaan wordt. Ja. En in dit geval um, ja, ben ik hier nu bijgekomen. En ja. Uh, ja, het is natuurlijk voor mij ontzettend leuk om ook een beetje een ander aanbod te geven Tuurlijk. vanuit die theorie. Want iedereen gaat aan de slag en aan de slag. Al bijzonder om dat uh, vanuit de theorie uh, te bekijken. Ja, ja, inderdaad. ja, want dat blijkt ook echt wel een uh, toegevoegde, toegevoegde waarde te hebben. ook, Omdat mm -hmm. je jezelf een beetje verdieping kan geven. Waarom doe ik dit nu eigenlijk? Of wat zijn er nog andere manieren? Ja. Je gaat veel meer vanuit uh, ja, de spelende mm -hmm. kant van jezelf. Ga ja. je ook nog gewoon kijken, wat zou ik nog meer als invalshoeken kunnen? Maar ben jij psycholoog? Nee ik, ben, nee, ik heb een communicatieachtergrond. Uh, Oké. Okay, okay. uh, ja, dus wel vanuit, hè, ik ben dol op die theorie. Wat zit daar nou achter? Ja. En hoe kan je dat vervolgens vanuit ja, de theorie naar je handen toe brengen? Ja. Hoe kan ja, je dat ja, echt ja. gaan doen? Ja, spannend. Mooi. Ja. Hey, die cursussen die, die zijn niet gratis, geloof ik. Hè? Je zag wat prijzen staan. Maar... Nee, er zijn verschillende prijzen. Dus elke cursus heeft een andere prijs. Ja. En, en dat nou... is van hoeveel tot hoeveel ongeveer? Ik heb niet gekeken welke de goedkoopste uh, ja. de zijn. Maar um, ja, het is in ieder geval. Wij hebben ook als kunstenaars besloten. Dit we willen we betaalbaar houden voor ja. iedereen. Dus ja. wij doen het ook uh, met een discount. De meesten die, die okay. willen dat het betaalbaar blijft. Voor een wat grotere, brede Ja, dat is ook groep. belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. ja, dus wij willen zoveel mensen hm. aanspreken. En hopelijk uh, komen ze ja. naar die open dag. Op als dinsdag je, tussen je? twee en 4. Als je nou zelf <laughs> weet dat je helemaal niks hebt met tekenen en zo. Dat je dat helemaal niet kan, dan is, dat, dan is het toch. Kom je, kom, je kom je eerst, eerst bij, bij mij? kom je eerst bij mij. Want het is ook als eerste geprogrammeerd in ja. de hele cyclus. Ja, ik kan er eens een koek tekenen, dus ik kom snel bij <laughs> nou, je dan. Nou, hebt. ik zou zeggen, heel leuk. Uh, ik zie je. Ja, ja, 18 maart, uh, Hans. 18 maart. 18 gaan we van 2 tot 4 ja. open dag. Dus, ja. dus dat is komende dinsdag. Komende dinsdag. En dan kunnen je ook een praatje maken met ons allemaal. Hebben we wat voorbeelden van wat je allemaal kan doen? En die cursussen die lopen van april tot september. Dat zijn allemaal verschillende datums. Oké, okay. en wanneer doe jij het, uh, Ronald? Uh, wanneer ik uh, de, de cursus ga geven. Ja? Ja, de, je, de Mina, dat weet ik. Uh, even kijken volgens mij. Het is Ronald. agenda, uh, Ronald. Ja, ja ik, wacht, ik heb het voor opgeschreven. Maar, <laughs> maar moet ik hoeft niet uh, helemaal uh, te weten. Uh, uh, er maar. zijn één e datum in, in mei. Uh, en, en dus er uh, dus zijn twee keer drie uur. Eigenlijk. Ja, ja, maar de dat mensen datum. krijgen vanzelf wel de data door. Ja, uh, op de het inschrijven uh, staat het ook. Ja, over, precies. Dus. Ja, Donna, wil je nog wat zeggen? Ja, en mensen kunnen naar die volle planning kijken via Pluspunt bij de baan hebben ze ook wat folders. Dus precies kijken hoe wat. En ook via de website. Kun je op de link klinken. Pluspunt.nl neem ik aan. Ja, bij Pluspunt. En ook via Corine Tan. En even kijken of ik haar e-mail heb. Maar in ieder geval, er stond een stukje in de krant... van de Sandvoortse krant over wat meer details. En via de Pluspunt-website kunnen ze kijken bij Langleven de Kunst. Als je daarop klikt, dan zie je de volledige... In de Pluspunt-ladder. Zegt Bijvoorbeeld bijna. in de krant, in de Facebook. Ja. Uh, we gaan er eind aan breien, want we gaan nog een muziekje draaien. Mag ik jullie heel hartelijk danken en uh, heel veel succes. En ik hoop dat het uh, druk wordt, allemaal. En een hele mooie en een dag. dag, En een mooie dag. Ja, en, en, ja. Een ja. en, en een goed weekend en, en, en van alles en nog wel. Uh, we gaan muziek draaien en dan gaan we eruit uh, en dan zien we elkaar op voor elkaar. Naar.